Maar volgens leers gaat de vreemdelingenpolitie over het uitzetten van afgewezen en valt die rechtstreeks onder de minister. Een toenemend aantal mensen belandt in het ziekenhuis na gebruik van de drug GHB. In 2005 moesten een paar honderd mensen naar het ziekenhuis. Vorig jaar waren dat er 1200. Het KRO-televisieprogramma Brandpunt heeft onderzoek gedaan en wijt vanavond een uitzending aan de drug de Stichting Consument en Veiligheid maakt zich zorgen over het toenemend gebruik. En ook over het feit dat de drug, ondanks de bijnaam partydrug, vooral thuis, zonder toezicht wordt gebruikt. Het weer. Vanavond kan in het noorden een beetje regen vallen. Morgen vrij veel bewolking en weer in het noorden wat regen en in het zuiden droog. Het wordt morgen 11 graden. Dit was het.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 Mijn naam is Ben Oveugen, welkom bij Peaceful Radio, aflevering 771. We zijn begonnen met Greg Carolles met zijn CD Standing on Top. Volgende track is van Jim Roest. Wel, uh, zijn artiestennaam is Mokka Monkey, maar ja, ik noem zijn eigen naam ook wel even, want het is een regiogenoot. Hij, woont in, hij komt uit Zandpoort. Samen met Osvaldo maakte hij een heel vrije nummer en dan gaan we zo naar luisteren. Je kunt het allemaal volgen via uh, programma-info. Dat is de pagina op de website zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier! ZANG mm -hmm. You have a dream in your heart Why should you tear it apart Put into action and see That after all you are free There's hope for all of us here And all the answers are near Ask that the truth may be shown And all the rest will be known Van Baren met Mark Joghurt. En hun CD. Remember who you are awake. Zo heet deze. Uh, dit CD. Ten slotte, een oh, lekker lange trek. Ja, het is eigenlijk een CD gemaakt. Ter, uh, ter ere van de verjaardag van Oriana. Dat was verleden jaar. Toen bestonden zij 25 jaar. En uh, Brains Games, oftewel Alanis Canati. Die maakte een. Uh, nu zitten 12 twaalf nummers achter elkaar en hij noemde de Pruisite Planet nummer 1. Goed, tot tot aan het nieuws en dan kom ik graag voor je terug bij je terug met nog een uur AIDS muziek. Ik ga het niet te zien. Ik ga het niet Ayo, zien. Ik ga het niet te zien. Ik ga het niet te zien. Ik ga het het Ik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 De Amerikaanse president was toen in Noorwegen om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Volgens de Noorse krant Dagbladet bekende Breivik in een politieverhoor dat hij tijdens de ceremonie bij het stadhuis in Oslo een auto had willen laten ontploffen. Hij dacht niet dat de aanslag zou lukken, omdat die auto niet dicht genoeg bij het stadhuis zou kunnen zetten. Breivik pleegde in juli aanslagen in Noorwegen die 77 mensen het leven kostten. Argentinië dreigt banken en bedrijven die Groot-Brittannië adviseren bij het zoeken naar olie op de Valklandeilanden met juridische stappen. De Sunday Telegraph meldt dat zeker 15 banken een dreigbrief hebben gekregen. Daarin staat dat het adviseren bij het zoeken naar olie op de Valklandeilanden een schending is van internationale regels. Op welke wet Argentinië dat baseert is onduidelijk. De eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn eigendom van Groot-Brittannië, maar ook Argentinië maakt er aanspraak op. Tuareg-rebellen hebben de stad Timbuktu in het noorden van Mali ingenomen.